Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De ministers van de Hoeven en Donner zien wel iets in het aanwijzen van een bemiddelaar in de postsector. Die moeten vastgelopen CAO-onderhandelingen weer op gang brengen. Vorige week liep het overleg vast. In tegenstelling tot de klassieke postbodes werken de meeste van de 30.000 postbezorgers op stukloon. Het kabinet bepaalde eerder dat als er niet voor 1 januari een nieuwe cao is, alle postbezorgers een vast contract moeten krijgen. Een omstreden spoorviaduct in Deventer komt er niet. Minister Eurlings is gezwicht voor het verzet. In de Tweede Kamer zei hij dat naar alternatieven moet worden gezocht. Het was de bedoeling dat de korte spoorboog in de wijk Komschade zou komen. Over het viaduct zouden tientallen goedere treinen per dag moeten gaan rijden. Maar zowel bestuurders als bewoners verzetten zich er wel tegen. De gemeente Deventer zag er niets in en bewoners waren bang voor grote overlast en de afbraak van huizen. Het viaduct zou een kleine 200 miljoen euro gaan kosten. Informateur Opstelte brengt nu zijn eindverslag uit aan koningin Beatrix... En moest van de koningin onderzoeken of er een stabiel kabinet mogelijk is van VVD en CDA... dat met steun van de PVV vruchtbaar kan samenwerken met de Tweede en Eerste Kamer. De onderhandelaars van de drie partijen werden het vorige week eens... en daarna stemden ook de fracties ermee in. In Europa zijn motorclubs die van criminele activiteiten worden verdacht... de afgelopen jaren sterk gegroeid. Er kwamen in vijf jaar tijd 120 nieuwe afdelingen bij, blijkt uit cijfers van Europol. Europa kent daarmee wereldwijd de grootste groei van de motorclubs Hells Angels, Bandidos en Outlaws. De clubs zijn in verschillende EU-landen aangemerkt als een bedreiging voor de nationale veiligheid. Het weer. Bijna overal bewolkt en plaatselijk nog wat motregen. Vanavond en vannacht opklaringen, met in sommige plaatsen misbank. Morgen een vrij zonnige dag, bij zo'n 20 graden.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 Ja, bij week 40 van Alternative ah, FM. Uh, ja, dat uh, kun je wel zeggen, ja. Het schiet er alweer op. Uh, deze week 40 begonnen we met een hele oude wedstrijd van Neil Young. Was wel een uh, lekkere vakantie overigens, Marcus. Dus, uh, en wie is er niet? Menno. Menno. Me Menno. Menno is er niet. Menno die is er niet. Nee, is uh, vergaderd met een uh, aantal scouts. Dus kijken of hij het pad uh, nog kan vinden. Dus ja. Ja. ja dus volgende week is hij er weer. Maar niet meer uh, voor lang. Nee, hij gaat ermee uh, ophouden. Maar wij niet. Dat dus. is tenminste niet uh, de bedoeling. Op zoek naar nieuwe presentatoren. Uh, ja, als je zin en trek hebt om uh, dit te gaan doen. En uh, het uh, misschien nog wel waardevol om deze zinloze twee uurtjes door, <laughs> door te komen. Ja, dan is het uh, nooit een probleem om uh, gewoon hier aan te melden. Uh, ik had uh, Marcus zijn vader al kunnen zijn. Dus... Uh... Marcus. Ja, dus we zoeken nog iets tussenin en graag niet mijn moeder. Uh, uh, wat zeg je? We zoeken er nog iets tussen Ja, iets niet Laten we zeggen een dertiger dit, dit keer. Niks ten nadele van Menno, maar het zou wel mooi wezen. Toch? Uh, we begonnen dus zoals gezegd met Neil Young en dat nummer dat heette uh, Rockin' Free World. Uh, van nieuws, dat wel. En uh, ik ben als een gek net uh, keer getrokken met een aantal live opnames die we vorig jaar hadden. En we gaan dit jaar dat met z'n tweeën doen, Marcus en ik. Bij de Rob Agda Award voor 2010 en 2011. En wat is het nou het leuke eraan? Uh, we beginnen binnenkort alweer. 11 november is de eerste, dat zeg ik 12 november, ik moet het wel goed zeggen. 12 november is de eerste dag van de serie van voorrondes. De vier, vier voorrondes die dan worden gehouden. De eerste van vier voorrondes, ik moet het goed zeggen. En dan gaan we 10 december de tweede voorronde beleven. En nou weet ik niet helemaal zeker dat volgens mij is het dan 7 januari de derde. En dan is het in februari, dacht ik, de 11 de februari uit mijn hoofd. ...is dan uh, de laatste voorronde... ...en 7 april is... de grande finale van deze... Uh, ...hele waanzinnige... competitie. Dan zit we in het volgende jaar. Die zitten wel in het voorjaar en dan hangen de blaadjes... ...alweer bijna aan de bomen... ...terwijl ze er nu alweer af Ik afhieren, herinner dus. me vorig jaar nog dat ik in de kou... ...voor de toko daar stond... Mijn handen kapot te vriezen ja, dat was, uh, dat was totdat in, jullie er waren om naar uh, binnen in, te komen. Dat was in december geloof ik. Uh, maar goed, uh, over die enge winter van uh, 2010 aan het voorjaar, of aan, helemaal aan het begin. Daar wil ik het absoluut niet over hebben. Grote prijs van Nederland, ook daar zijn de finalisten van bekend. Uh, 11 december zal daar de apotheose zijn voor de singer Songwriters in Paradiso. De zes finalisten gaan we straks even vertellen. En ja, geloof het of niet, maar ook bij de rock Alternative zijn ze bekend. Er zit één bekende van ons tussen. Ja, een bekende band. Die gaan we straks ook draaien. Dus dat sowieso. Maar uh, zover is het nog niet. Eerst een andere band. Je zou uh, bijna verwachten. Misschien komen ze uh, in actie in uh, de voorronde van de Rob wordt. Ik hoop het wel. Ik blijf dit toch steeds een van de sterkste nummers die ze gemaakt hebben. Ze komen uit Haarlem. Dit is Alpha Box en Cine Shell. Cool.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 More than me, I come cleaner. Nothing new. I'm Ja, dat was hem. En Larry Mayfield. Het uh, is heel erg fijn van deze en Larry Mayfield. Want uh, hij staat in de finale van de Grote Prijs van Nederland. En uh, wat, wat kan ik eigenlijk over deze man vertellen? Nou, het is in ieder geval. Hij komt uit het zuiden van het land. Dat, dat sowieso. En ja,. Het is een beetje een op Sol uh, leest uh, geschoeid, dit, uh, dit nummer ook. Uh, en ja, wat, wat, ik, uh, wat ik weet is dat hij dat dus niet alleen uh, als enige in de finale staat. Er staan nog vijf anderen ernaast. En die vijf anderen, dat is ook heel erg leuk om te, te melden. Er staat nog een Mayfield. Dus Kees Mayfield. Daar heb ik ook materiaal van. En daar gaan we straks uh, ook nog uh, wel even naar luisteren. Het is totaal anders. Aisha Traida is uh, ook een finaliste. Nicole Bus. Het zijn uh, de, de, die drie. De laatste die ik genoemd heb. Die heb ik ook uh, daadwerkelijk uh, voor mijn microfoon gehad. Nicole Bus gebeurde in Exit Rotterdam. Dat was de allereerste uitgave van de grote prijs van Nederland. En uh, Aisha uh, Traida en Kees Mayfield. Die volgden later in, uh, in mei. Uh, bij uh, het pakhuis Wilhelmina. Daar hebben ze ook uh, nog een voorronde gehad. En die twee... Aisha en Kees Mayfield. Die komen uit die voorronde. Dat zijn de enige twee uit het pakkenhuis Wilhelmina. Die dus doorgedrongen zijn tot de finale. En wie er dus niet bij zijn. Is bijvoorbeeld uh, in het uh, Bitterzoet gedeelte in Amsterdam. Dat uh, in het spuien zich spelen. Daar uh, zaten onder andere uh, uh, Mings Pretty Heroes uh, bijvoorbeeld. Maar ook uh, Leonie... Uh, Leonie. Nou, ik ben even de naam gewoon even goed kwijt. Uh, die, die, die, dat er zaten een aantal bij waarvan ik dacht, nou, die zouden het moeten redden. Uh, ja, hoe heet het? De muziek van Piet bijvoorbeeld. Die zouden het ook nog wel moeten, moeten doen. Maar die hebben het allemaal niet gered. Ze, ze zijn uiteindelijk wel in de halve finale uh, terechtgekomen. Maar uiteindelijk uh, ging het uh, hun niet gemakkelijk af. Deze zes dus. Uh, Aisha, Kees Mayfield, Henry Mayfield, Nicole Busch, Tamar Lewis en Tangerine. Dat zijn de finalisten bij... De sing songwriter We gaan straks natuurlijk nog meer eventjes op zoek... naar allerlei ma naar materiaal van, uh, van deze mensen... die uh, zich geplaatst hebben voor die finale. Maar er is natuurlijk nog meer rondom uh, de... ja, min of meer uh, de uh, Grote Prijs van Nederland. We hebben ook nog de Rock Alternative. En daar uh, kunnen we ook nog wel wat het een en ander over vertellen. En wat kunnen we daarover vertellen? Daar zijn de zes finalisten er als volgt. Alaska... A Liquid Landscape. The Fudge. Yesterday's Man. En Zorita. Dat zijn de vijf. En dan mis je er nog één. Ja, dat heeft een reden. Want voordat ik. En nu wijzig ik wijzig even de plannen eventjes. Want uh, ja, <laughs> zo gaat het nu eenmaal. Plannen wijzigen, daar ben ja, wel goed in. Daar ben ik heel goed in. Uh, en dat heeft uh, te maken met uh, natuurlijk het, uh, hetgeen wat we nu uh, in de cd-speler... Nou, niet in de cd-speler. In de computer hebben staan. En dan moet ik heel eventjes uh, nu goed op gaan letten dat ik wel de goede, goede pak. Uh, zij zaten namelijk in voorronde nummer 2. En in voorronde nummer 2 van de, de Rob agda wordt. ...maakten wij kennis met een aantal heren uit de Bollenstreek. Ze braken ze wat de tent af. Dat zal je zo direct wel horen in de aankondiging die PWVZ doet. Ze wonnen de Rob ACTA Award. Daarmee kwamen ze op het hoofdpodium terecht van Bevrijdingspop 2010... En vervolgens kregen ze de smaak, de pakkers gingen ook meedoen aan de Grote Prijs van Nederland. Ze begonnen in de kwartfinales. Kwamen in de halve finales bij Speakers uh, in Delft. Speakers Café in Delft. En uiteindelijk zijn ook zij erin geslaagd om in de finale te staan. 11 december. Noteer het alvast maar in je agenda. In de Melkweg. Daar speelt. Ethereal. En Dit is nog de aankondiging van hun: The Tyrant. Roar! I thought you'd never be We are a We sat at a picnic table, the sun was shining bright. From everyone. Oh. so high on fat Eating muffins with the dead They don't like carrots any Ja, zo klonken ze dus ook bij de vierde voorronde van uh, de Roppe Akda Award. Uh, toen stonden ze dus in uh, de finale. Nee, voorronde. Ik moet het goed zeggen. In de voorronde van uh, de vierde voorronde. Ze hebben de finale niet eens uh, gehaald. Maar wat, ik, uh, wel op, uh, wat mij opviel uh, toen ik binnenkwam. Daar uh, stond ook iemand met een vial. En ook met een trekzak stond er uh, gewoon. En Eating Muffins of Winter derde. Ik uh, kan me iets vrolijkers voorstellen op een uh, donderdagavond. Maar goed... Um, over Spoonlifts Moon, het is in ieder geval voor feesten op ska in Gypsy, lekker op die laidback back beat hangen in jazz en uit je dag gaan op chaotische rock. Ben je dus bij Spoonlifts Moon aan het goede adres. En na het uiteenvallen van de folk metal band Fools of the Forest was het tijd voor nieuwe muzikale ervaringen en uitdagingen. En zo geschieden. Niels en Lars van der Weide Dat zijn een van de mensen die uh, ja, een aantal van de mensen die dit, ja, deze band een beetje op poten hebben gezet. Samen met Roelof Ruis. En vervolgens kwam er ook nog een dame bij. Uh, die dame dat, uh, die heb je ook hier kunnen horen. Uh, nou ben ik alleen even. Nu zie, zie ik alleen niet de naam van de dame erbij staan. Maar ze heeft er wel degelijk uh, een rol in gespeeld. Uh, goed, zij, uh, zij hebben in ieder geval in, die vier ronde, in de vierde voorronde gestaan. Jezus, prik ze wat mijn bek erover. En ze hebben dus uh, in de kleine zaal van Paternaat gestaan. Nou, in Paternaat Café, maar ook een paar keer in de Flinties en in Café Reuring in Haarlem. Sowieso dus een band om in de gaten te houden, want ze zullen nog veel van zich laten horen de komende tijd. Dat ben ik, daar ben ik wel van overtuigd wat betreft deze band. Marcus... Je you nog know, wat te vertellen? Nee. Je zit helemaal. Uh, met beetje je mond vol wijzen. Buiten dat ik net naar dit scenetje zat te luisteren. Ja. Plaatje 3. Ja. Wat is het? Dit? Dit is oud, maar wel heel erg mooi. Uh, en dat is. Uh, uh, nou moet ik even. Ja, David Sylvian was een van de mensen die dit uh, vorm gaf. Ik heb het over Japan. En uit de jaren 80 stamt dit nummer: Ghosts. There's something I should know Well, I ought to leave but the rain, it never stops And I've no particular When I think I'm winning When I've broken every door Try to By Sam. Like I said Zo ga even snel maar langzamer ja, dat had ook wel een reden. Tenminste, uh, ja, heel gek. Caesar stond uh, toch wel een beetje bekend als een band die nogal erg uh, tekeer kon trekken. Maar daar is uh, van dit album helemaal weinig van te merken, um, om het maar zo te zeggen. Het is ook wel eens leuk even deze achtergrond uh, er even weer eens tussen we te gooien. Waar we mee zijn begonnen. Ja. Ja, waar we het mee, uh, Welke uh, jij per uh, se moest uh, hebben in het begin. Deze achtergrond. Ja, nou ja, goed. Uh, het is altijd wel. Uh, wisselen we het gewoon af. Maar mij ook niet zoveel uit. 1999 uh, is het jaar. dat uh, wat je nu net hebt uh, kunnen horen. van een album afkomstig. Living Sparse van Caesar. En dus een Amsterdamse band. die midden jaren 90 is ontstaan. En uh, eind 1999 vertrekt. Season naar Amerika. Om onder andere opnames te maken met de legendarische noise producer Steve Albini. En die kennen we van Nirvana onder andere en de Pixies. En hij heeft ook bijvoorbeeld met Jimmy Page en met Robert Plant gewerkt. Nou, dat zijn ook niet de eerste de beste, want die hebben we ooit vroeger de legendarische rockband Led Zeppelin gevormd. Als het album Leaving Sparks vooraf gegaan wordt door de Stellar Road. EP, verschijnt in maart 2000. Blijkt het, ondanks de betrokkenheid van Steve Albini... een ingetogen album te zijn. Nou, dat heb je dus uh, kunnen horen. Right From Wrong is uh, dat nummer. En de dame die je ook uh, hoort op dit nummer... is niemand minder dan Marit de Loos. Uh, bestond uit uh, Roald van Oosten. Uh, Sam Bakker, de basgitarist... Natuurlijk nou, Mariteloos, de zangeres en drum, drumster, eigenlijk van uh, de band. En Marien Doorlijn, gitarist. Of gitariste, ik denk dat het een uh, gitarist is. Maar uh, het is in ieder geval heel duidelijk een, ja, een beetje een ingetogen nummer. Terwijl we van Caesar toch ook wel andere dingen gewend zijn. Dat brengt mij, uh, want als je dit nummer uh, hoort, hebt kunnen horen. Nou, dan uh, is er nog wel iets ingetogen. Wat, laat, uh, wat later op het uh, nummer uh, nog behoorlijk aan dynamiek toeneemt. Is van uh, een band die vorig jaar in de finale heeft gestaan bij de Singer Songwriters van de Grote Prijs van Nederland. Ik hoop ook echt dat het een beetje aanslaat in Nederland. Het begint er een beetje op te lijken... want ze, ze, ze treden toch regelmatig op in de landen. Met name in het Oosten. Zwolle, Deventer en Arnhem, Utrecht. Daar zijn, is de band ook redelijk populair. En wij doen er van alles aan... om ze ook hier in het Westen een beetje onder de aandacht te, te gaan brengen. Nou, dat gaat uh, waarschijnlijk ook wel een beetje lukken. Mary had a little band. En burst of a Feather. of a feather They just might flock together I guess that's just the story of you belly <laughs> winnaars van de Eimond Popprijs heet uh, Against All Odds. En ja, ze hebben dat uh, op een hele goede manier hebben ze dat, uh, voor elkaar weten te krijgen. Um, ze hebben een aardige show ook al neergezet in de tijd. Aan het eind van 2007 was Against All Odds uh, gevormd door Mark Rooslo, Bert Hekman, Jan Schaper en Gerald van Luik. Ehm... Um, en toen moesten ze op een gegeven moment toch ook nog wat uh, extra's uh, erbij zien te verzinnen. En vervolgens kwam in oktober 2009 Evelien Hofman erbij. De dame die je dus net hebt kunnen horen. Uh, de, de, het nummer overigens wat je hebt uh, kunnen horen en luisteren was All or Nothing. Daarvoor Skunk en Nancy met uh, het uh, Because of You... Die trouwens alweer uh, al driftig aan het spelen is. Maar dat uh, terzijde. We hebben hem gelukkig alweer <laughs> dichtgezet. Want anders worden het allemaal zo'n uh, zo zootje uh, eerlijk gezegd. En daarvoor hadden we natuurlijk een, uh, een hele aardige met uh, Mary Had a Little Band. Uh, dat nummer Birds of a Feather. Daar uh, deed mij dat denken aan dat nummer wat we eerder hadden van Caesar. Goed, we hebben er nog eentje. En dat is... Want dat gaan we wel redden tot aan het nieuws van 9 uur. Ooit waren ze hier in de studio. Lost Man of Palau. En dit nummer heet Viewbar. Tot aan het nieuws van 9 uur.